Zoals ik al zei, Johan Toorn prikken, hij heeft eigenlijk uh, uitgevonden of voor het eerst toegepast die grisaaie over het raam. Op een gegeven moment dacht hij, jammer eigenlijk dat ik het licht niet onbelemmerd door het glas laat schijnen, ik kan beter schilderen met licht, kleur en dus transparant glas. En een voorbeeld hangt hier ook, en dat ziet u hier links, dat heet het raam orange. En orange is eigenlijk, nou ik mag zeggen, het is een wereldberoemd raam. Hier kunt u heel duidelijk zien, wat de oranje betreft, dat het mondgeblazen glas is. En hoe ziet u dat? Dat verloop van de kleur. Een ballon is nooit helemaal egaal rood of egaal blauw, egaal, nou ja noem maar op. En dat is met een mondgeblazen glas, ook in kleur. is verloop van kleur. En prikken heeft dus het lichte naar onder geplaatst. Had hij het andersom gedaan, had het raam waarschijnlijk een hele andere uitstraling. Wat Johan Prikken hier met het raam doet, deed ook zijn tijdgenoot Mondriaan.